Dank je, lieverd. Ten weer, hè, Arthur? Prachtig. De rozen zijn zelden zo mooi geweest. Ik heb vanochtend een paar geplukt. Ja, ik zag ze in de woonkamer staan. Hmm. Lekker thee, waarom? Dezelfde die ik altijd zet, had. Geen koekjes. Het spijt me, ik heb geen koekjes meer in huis. Ik heb graag een koekje bij de thee. Dat weet ik, schat. Ik zal ze morgen halen. Graag. Alle handen. Vredig, hè? Mm -hmm. Dodelijke liefde. Een hoorspel van Derek Hardinat. Vertaling, Marie-Sophie Natuzius. Maar zei je ook weer dat ik je moest afzetten. Jared's cross. Nou, nog een uur of twee zo wat. Pijn dat hij me licht geeft. Heb ik tenminste iemand om tegen te praten. moet vervelend zijn. Zo in je eentje achtersturen. Oh, je bent er dan. Hij uh, familie opzoeken. Ja verdomde idioot! Die vermoordt nog eens iemand. En weet je wat hij dan krijgt? Een boetetje en een voorwaardelijke veroordeling. Ja, kan jij je mond niet eens houden? Sorry. Student zeker hè? Nee, ik zoek een baan. Ah, er zijn er meer die dat doen. Waar verdien jij je brood mee? Met van alles. Speciaal. Nou, als ik een lot uit de loterij krijg, dan mag jij mijn baan hebben. <laughs> nee, dankjewel. Geen vak, geen beroep. Dan kom je niet ver mee. Je bent toch zeker wel iets van plan? Huh? Van plan? Ja, wat je met je leven gaat doen. Wat je bijvoorbeeld in Charles uh, Cross gaat doen. Oh. Ja. Ik heb wel plannen. Wat is ze? Niets. Nou ja... Ik was aan het denken. Oh. Waarover? Richard. Oh. Ik denk vaak aan hem. Als ik alleen ben. Waar is hij kunnen zijn? Wat hij doet en waarom hij... Ik heb zijn kamer vanmorgen schoongemaakt. Als je niets beters te doen hebt. Oh ja... Dat kan toch? Terugkomen. Dat kan toch? Je loopt het huis niet uit of liever sluipt het uit midden in de nacht... zonder een woord te zeggen om volslagen te verdwijnen... als je van plan bent terug te komen. Bijna een jaar. Toen nou, Berro. Geen woord. Geen woord om het uit te leggen. Dat is een generatie. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ondankbaar, ongevoelig. Probeer het te vergeten. Het enige wat we kunnen doen. Vergeten dat we ooit een zoon hebben gehad... Een echt chauffeurscafé, hè? Ah, nou, ik stop hier altijd. Ja. Leuk. <laughs> ik weet dat jij kleedjes op de tafel gewend bent. Maar hier is Marie natuurlijk de attractie. Heb je haar gezien? Uh, ja. Toen we binnenkwamen. Nou, welke vent zou we niet zien, hè? Met zulke tieten. <lacht> Jongen, wat zou ik dat stuk graag eens versieren? Nou, ze weten, hè? Ze maakt de kerels krankzinnig. Zeg, haar. Uh... Jij ja, bent zeker niet getrouwd. Nee. Ik heb vier kinderen. Een fijn wijf, hoor. Fijne kinderen. Twee jongens en twee meiden. En ze gedragen zich heel behoorlijk, hoor. Nou, ja, weet je, zo hebt zo'n vrouw wat te doen, hè, als ik er niet ben. Is ze niet eenzaam? Kom jij uit een groot gezin? Nee. Enig kind. Ik, uh, ik heb geen ouders. Ik ben een wees. Oh. Nou, ja. <lacht> Misschien mag je er nog van geluk spreken. Als ze net zo waren als die van mij, jongen, jongen, jongen. Mijn vader was altijd Lazarus en mijn moeder altijd te hoort op met de een of andere kerel. Een mooi stelletje, hè? Ze zeiden dat het door de oorlog kwam. Ja, een mens kan rare dingen gaan doen door de oorlog. Ja, moorden bijvoorbeeld. Ja. Ja, Arthur? Ja? Wat zullen we dit weekend gaan doen? Het weerbericht zegt dat het warm wordt. Zonnig. Misschien met de wagen naar buiten? Naar ons lievelingsplekje? Op de heuvel? We zullen zien. Dat betekent, we blijven thuis en doen niks. Toen Richard nog thuis was? Hij is niet thuis. Ik wou alleen maar zeggen. Ik ga even liggen. Hier al goed. Ja, prima. Oké. Okay. Bedankt hoor. Ah, graag gedaan. Ik had tenminste gezelschap. Al moest ik dan voor de conversatie zorgen. Sorry. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ah, begrijp ik toch. Ik ben ook jong geweest. Zit je vol problemen. De verloren zoon. Wat? Of je zoiets bent als de verloren. Ah, laat ook eigenlijk maar zitten. Het <laughs> gaat me niks aan ook, hè? Ik zie je nog wel eens. Wat zeg je? Vergeet je koffertje niet. Oh, uh, nee, nee. Wacht, ik, ik gooi het je wel even naar beneden. Nou, daar zit ook niet veel in, hè? Heb je altijd zo weinig bij, hè? Pak maar dan. Oké. Okay. Tot ziens. De mazzel, hè? Er Wordt gebeld. Ja. Mevrouw Gestieel? Ja. Ik ben een vriend van Richard. We hebben samen een pet gehad. Wie is daar? Barrow, wie is daar? Kom even hier, Arthur, terug. Hm? Oh, ja. Arthur, deze jonge man. Ja, wat is dat, Barrow? Deze jonge man. Ja? Goedenavond, meneer Steel. Goedenavond. Deze jonge man zegt dat hij een vriend is van Richard. Arthur. Mijn naam is Peter Drummond, meneer. Een vriend van Richard, zegt u? Inderdaad. We hadden samen een flat. In de Midlands. In de buurt van Birmingham. Ik denk zo ver hier vandaan. Hoor je dat, Arthur? Ja. ja, wel. Ik heb het gehoord, ja? Ja, Richard heeft me uw adres gegeven. Vroeg of ik even langs wil gaan om u een goede dag te zeggen. Ja? Ja. ja. Waarom eigenlijk? Waarom? Hm? Nou, uh, gewoon om, om u te laten weten dat hij oké okay is, gezond en zo. Ziet je nou wel, Arthur, hij heeft ons niet vergeten. Hij had het mis. Komt u toch binnen? Komt u binnen, meneer Drummond? Arthur, neem jij meneer een koffertje? Deze kant pas, alstublieft. Ja. Hebt u genoeg gehad? Oh ja, dank u. Er is nog kaas Nee, als... nee, nee, nee, nee. kopje koffie? Nee, echt niet. Weet u het zeker? Heel zeker, dank u wel. U zegt toch geen leer tegen een cognacje, hoop ik? Nou, een, een cognacje? Graag. Ja. <laughs> ik zal het blad even wegnemen, dat zit hij makkelijk. Ik, ik breng het even naar de keuken, ik ben zo terug. <coughs> Helemaal van Birmingham, zei u? Huh? Hebt u van Birmingham afgelift? Ja. Alleen om ons op te zoeken? Nou, nee. Niet alleen daarom. Ik zoek een baantje. Niet speciaal, zo. Ik, uh, ik dacht dat ik in Londen meer kans had. Mm -hmm. Hoe oud bent u? U vindt het toch niet erg dat ik dat vraag? Oh, nee, natuurlijk niet. Over veertien uh, dagen word ik 21. Een jaar ouder nou, dan Richard. We zijn in dezelfde maandjaar. Augustus de 15e. De 16e. Richard's verjaardag. 16 augustus. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik was vergeten. U bent toch nog niet met vertellen begonnen? Ik wil niks missen. Nee, ik zei net tegen meneer Stiel dat Richard en ik in dezelfde maand jarig zijn. Verkelijk? Mm -hmm. Ja, alleen uh, ik ben al een jaar ouder. Er is nog een overeenkomst. Zo? Ja, jullie lijken op elkaar. Een beetje, maar jullie hebben iets van elkaar. Ik zag het direct toen ik de voordeur opende. Vind jij ook niet, Arthur? Ik hoop dat Richard's haar korter is. Nou, niet meer. Hij heeft het niet meer laten knippen sinds hij van huis wegging. Nee, toch? Arthur, Alle jongens hebben tegenwoordig toch lang haar. Het is mode. Mode? Nog een cognacje? Ja. Graag. Maak hem niet dronken, liever. Hij is er nog maar net. Wat heeft dat er nou mee te maken? Hij proeft er het goede cognacjes. Hij heeft een goede smaak. Oh. Daar ben ik blij om. Luister, ja, dank u wel. Dus ze heeft nu lang haar. Ja, en een snor. Zo'n uh, Mexicaanse druipsnor. Hé? Huh? Het <laughs> staat hem wel. Maakt hem natuurlijk wat ouder. Ik krijg de indruk dat onze zoon veranderd is. Ja, maar we veranderen allemaal. Is het niet? Oh, misschien. Ja, als je, je opgroeit, ouder wordt, dan verander je. Niet in je voordeel, bedoelt u? Dat hoeft niet, meneer Stiel. Dat hoeft niet. Ik, uh... Ik moet er weer eens vandoor. Het is al laat. Maar u blijft toch slapen? Nou, dat was ik niet van plan. <laughs> Waar wou u dan slapen? Uh, buiten. In de open lucht. Het is heerlijk weer. Op geen kwestie van. Daar komt niets van in. Hé, Arthur? Trouwens, u bent natuurlijk doodmoenen, al dat liften. En we hebben nog zoveel te praten. Natuurlijk blijft u hier. Nou, graag. Erg vriendelijk. Dat koffertje van u is zo licht... u hebt er beslist niet op gerekend om buiten te overnachten... Het was best gegaan. U kunt in Richard's kamer slapen, meneer Dramond. Peter. Noemt u me alstublieft Peter. Oh, graag. Peter. Waarom heeft hij nooit geschreven? Hé? Mijn zoon. Waarom heeft hij ons nooit geschreven? Al dat geld dat ik voor zijn opvoeding heb uitgegeven. En dan kan hij ons nog niet eens een brief schrijven. Arthur. Twaalf maanden geleden liep hij uit dit huis. Zonder afscheid te nemen. Zonder verklaring. Niet eens een bedankje. Natuurlijk, ja, hij is oud genoeg, hij is een volwassen man, hij moet zelf beslissen. Maar waarom op zo'n kinderachtige manier? Kun je je voorstellen, Peter, wat we hebben doorgemaakt, hoe ongerust we zijn geweest? Zeker. We hebben direct de politie erbij gehaald, we hebben overal geïnformeerd, maar niets. Wat hebben we gedaan dat onze enige zoon op een nacht het huis uitgaat en verdwijnt? Onze vrienden, onze buren vroegen naar hem. Ik kan je wel vertellen dat het allemaal erg onaangenaam was. Wat moest ik zeggen? Politiewachers voor de deur. Een nachtmerrie. Nou, wat moet je dan zeggen? Er was geen enkele redelijke, redelijke verklaring die ik kon geven. Ik... Een lege kamer, dat was alles. Die is nog precies zoals hij hem heeft achtergelaten. Ook zijn kleren. Het moet heel erg voor u geweest zijn. En nu opeens kom jij uit de lucht vallen. Nou ja, ik bedoel... Nee, nee, nee, nee neem me niet kwalijk. Ik heb wel eens gedacht, meer dan eens. Hoewel ik het nooit tegen Berle gezegd heb, dat Richard dood is. Je leest van die dingen in de krant, mensen verdwijnen, spoorloos. Waar je niets meer van hoort, tot hun lichaam te duren. Alsjeblieft. Ach. Ach, Ach, oh, wie, sorry. Ach, jonge, je bent dood op. We mogen je vanavond niet langer lastig vallen. Ik, ik zal je naar je kamer brengen. Vind, vindt u het heel erg? Ja, ik... Dat is vreselijk moe. We begrijpen het best. Niet waar, Arthur. Natuurlijk, natuurlijk. Nu we weten dat alles goed is met Richard. Hij heeft de rest geen haast. Dan praten we morgen over. Is het goed? Ja. Waarom blijf je niet het weekend? Nou, ik vind niet. Ja, wel! Ik... Dat kan best. Dan leren we elkaar wat beter kennen. En we hebben nog zoveel te vragen. Richards kamer ligt aan de andere kant van het huis. Daar is het koeler Wel terusten. Meneer Stiel, wel te rusten. Beter. Arthur. Arthur. Hm? Ben je nog wakker? Ja. Het spijt me, maar. Wat is dat? Ik heb die gedenken. En het is mijn schuld, dat weet ik. Wat? Was het wel verstandig? Had ik misschien niet moeten doen. Wat bedoel je? Peter. Had je eerder aan moeten denken. Die Moet de Witte ligt geslapen. Ja, ik weet het. Ik heb nog geen oog dicht gedaan. Ik weet weten eigenlijk niets van hem. Heb ik ook aan gedacht, ja, maar... Hij schijnt Richard werkelijk te kennen. Misschien heeft hij hem alleen maar ontmoet. Of hij hem kent, weten we niet. En ik vond het zo heerlijk om bericht te krijgen over Richard. Ik, ik heb helemaal niet gedacht aan eventuele consequenties. Als je een vreemde je huis laat overnachten. Nou, ik heb niet de indruk bij dat hij zo'n plan is ons in onze bedden te vermoorden. Ik nee, geloof dat ik hem wel aardig vind. Uh -huh. moet je moet natuurlijk voorzichtig zijn om goed op Sophie aan de tand te voelen. Net wat je zegt. Hij is een vreemde. Voorlopig althans. Waar ik mee zit is dat ik eigenlijk het liefst alleen ben. Ja, <laughs> dit. Klinkt misschien verwaand, maar ik heb genoeg aan mezelf. Ik ben erg op mijn privacy gesteld. Dat zal ook wel de reden zijn waarom ik zo moeilijk vrienden maak. Weet u, ik ben een wees. Ah. huizen, pleegouders, kinderen van vreemden die je broers en zusters waren. Eigenlijk hoorde ik nergens bij. En niet echt bij. Daarom was ik jaloers op Richard. Dat hij dit allemaal heeft. Vertel eens Peter, hoe heb je onze zoon ontmoet... Eigenlijk heeft hij mij ontmoet. Hij kwam voor de deur van mijn kamer terecht. Ja, letterlijk. Hoe bedoel je? Nou, ik hoorde... Ja, een, een bond zou je het kunnen noemen. Vlak voor de deur van mijn flat. Alsof er iets tegenaan viel. Ja, en je moet tegenwoordig oppassen voor wie je de deur openmaakt. Dus ik wachtte even. Ik hoorde niets meer. En ik dacht net dat ik het me verbeeld had... toen ik gekreun hoorde. Eerst wist ik niet goed wat ik moest doen, maar... toen ik weer hoorde kreunen, maakte ik de deur open... En daar lag Richard. Had hij zich bezeerd? Nee, hij was dronken. Dronken? Ja. Maar hij dronk nooit. Je moet je vergist hebben, nee, Peter. Nee, nee, nee, hij was echt dronken. Oh. Ja, het spijt me. Ik ga door. Het sneeuwde. Hij was in de hal gekropen om wat te schuilen. Ja, hij had geen huis waar hij heen kon, begrijpt u wel? Dat kan Richard niet geweest zijn. Hij dronk nooit. Soms een biertje. Hoogstens af en toe een whisky. Nooit te veel. Zo was hij niet. Wat Peter nou doorgaan, nee, nee, Arthur. Nee, echt, meneer Steele, Het was Richard. Ik nam hem mee naar binnen, ik liet hem wat bijkomen met zwarte koffie. De hele nacht, we hebben de hele nacht gepraat. Hij was in slecht gezelschap geraakt. Drugs ook. Oh, mijn god. Drugs? Nou, nou ja, hij was niet zelf aan de drugs. Niet verslaafd in ieder geval. Hij heeft er een beetje mee geëxperimenteerd. Maar toen hij bij anderen de gevolgen zag, is hij er niet mee doorgegaan. Nou, en hij is een paar dagen bij me gebleven en we zijn goede vrienden geworden... Alsof we samen waren opgegroeid. Net broers. Ja, dat is het. Net broers. Jammer. Wat? Dat het me niet gelukt is. Ik begrijp je niet. Dat het me niet gelukt is om van de drank af te houden. Wil je daarmee zeggen dat hij alcoholist is? Nee, nee, nee, nee. Niet vanuit medisch standpunt gezien, misschien, maar. Het scheelt niet veel. Hoe kwam dat zo? Ik weet niet wat hij me weer toegebracht heeft, maar ik wist ook nooit precies wat er eigenlijk in Richard omging. Op een avond kwam hij bijvoorbeeld heel laat thuis. Hij had me niets gezegd, niet dat hij zou uitgaan. Daar was ik een beetje kwaad om geworden. En toen hij thuis kwam, was hij stomdronken. Ik probeerde met hem te praten, hem tot reden te brengen, maar hij werd agressief. Nee. Ja, ik, ik begrijp dat dit erg pijnlijk voor u is, mevrouw Stiel, maar op weg hierheen heb ik me één ding voorgenomen. U alles te vertellen. Ga door. Ja, veel meer is er niet. Ik werd zo bang dat ik me op de wc heb opgesloten. Ik hoorde hoe hij alles, alles wat hij maar in handen kreeg aan diggelen smeet. Ik had het gevoel, als ik hem tegenhou, vermoordt hij me. Ik bleef een half uur in de wc tot hij was uitgeraast. Toen deed ik de deur open en ging de kamer in. Hij had alles kapot gemaakt... Mijn grammofoonplaten, mijn boeken. Zelfs mijn kleren had hij al flarden gescheurd. En Richard? Weg. Weg? Ja. Ik geloof er niets van. Het spijt me, Peter, maar ik kan het niet geloven. Dat is ons zo niet. Nee, die zou zich nooit zo nee, gedaan hebben. Nee, meneer Stiel, een ogenblikje. Kijk, hier in mijn portefeuille zit deze foto. Laat zien. Wanneer is die genomen? Ongeveer zes weken geleden. Hij, hij is zo anders. Zijn haar... En wat heeft hij daar aan? Die vreselijke dat... snor. Ja, ik heb ontzettend tegen dit ogenblik opgezien. Ik, ik was blij dat ik gisteravond naar bed mocht... en dat ik nog niet alles hoefde te vertellen terwijl ik toch al zo moe was. En waar is onze zoon nu? Doet dat er iets toe? Natuurlijk doet dat er iets toe. Als je naar deze foto kijkt, doet dat er werkelijk nog iets toe? Lijkt hij in de verste vechten nog op onze zoon? We moeten toch weten waar hij is, Arthur. Waarom? Er is nog iets. Ja? Een week of drie geleden heb ik een brief gekregen. Van Richard? Ja. Hij bood zijn excuses aan. Hij vroeg me of ik hem wou vergeven. Hij schreef dat hij me dankbaar was voor alles wat ik voor hem gedaan had. Hij had er ook vijf briefjes van een pond bij ingesloten. Een kleine bijdrage om de schade te vergoeden. En verder vroeg hij me, als ik in de buurt van Londen kwam, of ik u dan wou opzoeken om u te zeggen dat hij in Schotland is en dat hij niets anders wil dan alleen gelaten worden. Al beseft hij dat de manier waarop hij is weggegaan u verdriet moet hebben gedaan. Hij wil zijn eigen leven leiden. Alleen zo kan hij met zichzelf in het reine komen. En hij schreef verder dat u zich geen zorgen hoeft te maken, dat hij gelukkig is, hij drinkt niet meer en heeft een fatsoenlijke baan. Heb je die brief? Mogen we hem zien? Ik, ik, ik, kan hem u niet laten zien. Ik heb hem jammer genoeg, ik ben hem kwijtgeraakt toen ik verhuisde. Oh. Heeft hij een adres opgegeven? Kun je je dat nog herinneren? Er stond geen afzender op, geen adres, niet eens een datum. Een poststempel. Ik heb de envelop weggegooid zonder erbij stil te staan. Dus we weten weer niet waar hij is, hoe die leeft. Het was makkelijker toen we niets wisten. Vind je ook niet? Toen konden we hem denken zoals die was. Veel makkelijker dan nu we weten hoe die geworden is. We hebben die jongen alles gegeven. Alles. Dat is waar. Wij hebben alleen voor Richard geleefd. En toch is het alsof we nooit voor hem hebben bestaan. Het was zijn verjaardag toen hij wegging. We hadden een gouden horloge voor hem. We zouden een feestje hebben. Ik had voor de gelegenheid een taart gebakken. En ineens, zonder een woord te zeggen, loopt hij naar zijn kamer en hij sluit zich daarop. Hij weigerde de deur open te maken. Weet je nog, Arthur? We smeekten hem om zijn kamer uit te komen. We konden niet begrijpen wat we misdaan hadden. We wisten niet, is hij ziek of wat? We, maar hij was niet te bewegen. En wij konden die nacht allebei niet slapen. En toen ik s'morgens naar zijn kamer ging, stond de deur open. De kamer was leeg. En het nieuwe horloge lag op zijn bed in het dicht twee. Hij was weg. Peter, leg het ons uit, wil je? Leg het uit, want wij begrijpen het niet. Waarom laat hij ons zo lijden? Waarom vernedert hij ons? Ik, ik haat. Ik geloof werkelijk dat ik hem haat. Nee, nee, nee, nee. Onzin, het was dwaas het van het spijt. Ik zag mezelf terug in die jongen. Het is me vrij goed gegaan. En ik was bereid om alles te doen... zodat hij dezelfde kansen zou krijgen. Door mijn positie kon ik hem helpen. Ik had het allemaal voor elkaar. Nu is het te laat, Arthur. Ja, zoals ik daarnet al zei... Uh, het spijt me erg dat ik... Nee, ik... wij zijn blij dat je gekomen bent, Peter. Geloof mij. Je hoeft er geen spijt van te hebben. Ja, wij zijn blij dat je hier bent. Het leven gaat door. Al zijn er mensen die hun leven weggooien. Ik hou niet van mensen die zo nodig dood willen... en daar hun leven lang mee bezig zijn. Berro? Oh, ben je daar? Wat doe je bij het raam? Ik kijk. Waarna? Peter, hij zit daar in de tuin. Oh. Een fijne jongen. Ja, een fijne jongen. Vind jij nou ook niet dat hij een beetje op Richard lijkt? Zijn ogen? Ja, misschien wel. Ik vind dat hij op hem lijkt. Hetzelfde figuur. Dezelfde kleur haar. <coughs> wel, hou op. Waar denk je aan, Arthur? Dat ik ook eens zo was, sterk rechtschapen, toen ik een jonge man was. Zoveel jaren geleden. Och ja. Maar nou zijn we oud en het is een fijn gevoel om weer een jongen in huis te hebben. Vind jij ook niet? Als je oud wordt, put je kracht uit de jongeren. En hem daar buiten te zien zitten, doet je vergeten. Wat? Hè? Doet je wat vergeten? Hoe oud je bent. Arthur? Ja? Geloof jij dat we onze jeugd door onze kinderen voor een tweede keer beleven? Ja, is mogelijk. Die ochtend, hè? Toen ik in Richard's kamer kwam en die leeg was, voelde ik me erg oud. Ik bleef staan, ik kon me niet meer bewegen. Alle kracht werd uit me weggezogen. Ik moest op het bed gaan zitten. En toen zag ik mezelf in de spiegel. Van het ene ogenblik op het andere Was ik oud geworden Zonder erop voorbereid te zijn Wat denk je nu aan, Bel? Dat Peter daar zit, of... Ja, of? Of hij hier thuis is Dat is alles Thuis? Ja Vanochtend toen ik uit bed kwam, ging ik naar zijn kamer Net als op die ochtend een jaar geleden de deur stond op een kier. Ik was eigenlijk bang om hem open te duwen. Het was zo'n raar gevoel. Ik, ik was bang dat iets. Ik weet niet dat er iets zou gebeuren. Je had het gevoel dat Richard daar lag te slapen. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. Je dacht hij is naar huis gekomen, terugkomen sluipen zoals hij weggeslopen is. Ik duwde de deur langzaam open hè. en ik keek naar binnen. En daar lag hij, op zijn rug, met, met verwarde haren, als van een kleine jongen. Zijn gezicht onbewegelijk, alsof hij... Ah, alsof wat? Alsof hij dood was. En toen, terwijl ik op hem neerkeek, besefte ik dat hij niet van ons is. Niet van ons. Zoals Richard. Alleen maar een vreemde. Zomaar iemand die twee dagen geleden voor onze deur stond. Ik wou net weggaan, hè. Toen ik het gevoel kreeg dat er iets niet klopte in die kamer. Wat bedoel je? Er was iets. Iets veranderd. En ineens zag ik het. Het waren de foto's. Alle foto's van Richard waren omgekeerd met hun gezicht naar de muur... alsof iemand de herinnering aan hem wou uitwissen. Had jij dat gedaan, Arthur? Nee, ik niet. Hé... Hey. Dan moet Peter het gedaan hebben. Ik vraag me af waarom. Misschien was hij bang. Bang? Waarvoor? Bang dat hij zou kunnen terugkomen? Dat Richard terug zou kunnen komen? Houd erin, Peter. Kom daar, kom ze meenemen. wint, ze wint. Daar heb ik u. Dit <laughs> hè? Peter. Peter, ik, ik kan niet meer. Peter, je geeft het toch niet op Het spijt me hoor, maar... me zo. Ik kan geen stap meer doen. <laughs> ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Waarachtig! Dat ik het heerste boven zou zijn. Ja. Maar we hebben helemaal ons best niet gedaan, hè, Peter? Ik moest een zware picknickmand dragen. uitvluchten. uitvruchten, sterke jongen, als jij al lang op de top van de heuvel kunnen zijn. En ik ben al wel twee keer zo oud als jij. Ja, hij zit hoffelijkheid even te winnen. Ja, is hij zo, Peter? Ja. Ik heb je nooit zo hard zien rennen. Ik ben ook nog nooit een zo'n knappe knul achteraan gezien. Hey, hoor je dat, Peter? Nou, u mag er wel in de gaten houden, meneer Stiel. Ja, dat begin ik ook te geloven. Ja. Zullen we hierboven picknicken? Ja, vind ik een prima idee. Ja, kom hier, Peter. Kom hier zitten, naast mij. Oké. Okay. Zo. Arthur, waarom doe jij je jas niet uit? Je krijgt nog een hartverlamming. Je ziet bloedrood. Het gehol... Met die hetten ook. Is het geen prachtig uitzicht van hier af? Peter? Fantastisch. Ja, als het zulk helder weer is hè, als vandaag, dan zie je twee provincies tegelijk. Ja? Ja. Bijna tot aan de kust. Ja, het, is, het is ongelooflijk mooi. Een van onze lievelingsplekjes, hè, Arthur? <hijen> we komen hier zo vaak en dan klimmen we. En het was wel de moeite waard, hè? <hijen> ja hoor, mevrouw Stiel, het was de moeite waard. Ja, daar beneden laat je, laat je altijd lawaai achter, hè? al die spanningen en zorgen. En hierboven vrede, een andere wereld, los van alles. Los van alles? U weet, ik, ik, ik weet wat u bedoelt. Dat wist ik wel. Echt? Ja. Hoezo? Omdat wij... ...in veel opzichten op elkaar lijken. Laten we iets eten. Arthur houdt ze voortdurend met zijn maag bezig. Nogal primitief, als ik het zo zeggen mag. Dagelijks gaan er mensen dood en ondervoeting... ...maar hij schijnt er geen last van te hebben. Maar een gezonde eetlust is een teken van tevredenheid. Ja, ik zal de boterham maar vast uitpakken. Nee, ja. nee, ga je nog maar lekker in de zon liggen. Ik ben zo klaar. Waar zit je aan te denken, Peter? Peter? Hoe fijn ik het heb gehad. Het is toch nog niet voorbij. Ik kan niet lang meer blijven. Ik ben hier al een week. Je hoeft de dagen niet te tellen, mijn jongen. Ja, dat is erg vriendelijk van u, maar... Het was lief van jou om te komen, om ons alles te vertellen. Jij hebt aan ons gedacht. U mag niet te hard over hem oordelen, mevrouw Stiel. Over Richard. Geen oordeel. Teleurstelling. We hadden meer verwacht. Laten we over iets anders praten. Dat is voorbij. Afgelopen. Is het werkelijk afgelopen? Natuurlijk. We hebben jou nou toch, niet? Kom, help eens met de tafellaken, Peter. Ja, goed zo. Zo ligt het goed. Genoeg boterhammen voor een bataljon. Ik dacht frisse lucht en lichaamsbeweging. Ik had niet verwacht dat ik zoveel lichaamsbeweging zou krijgen, meneer Stiel. Nee, ik ook niet. Ja, het is goed voor je, Arthur. Je kan die buik van je zien kwijt raken. <laughs> ik weet dat Peter ervoor zorgt dat hij fit blijft. Als ik een energieke bui heb wat zelden voorkomt. Voetbal? Nee, tennis. Ah, daar zeg je zoiets. Arthur heeft veel getennist. Is het niet schat? Vrij veel, met... Je speelde uitstekend. Niet slecht. Wij moeten dus een partijtje samenspelen, Peter. Graag. Volgende week? Ja, we zien wel. Je hebt er geen zin in. Daar gaat het niet om. Waarom dan? Ik moet heus morgen weg. Oh zo. Je kunt toch zeker nog wel een weekje blijven? Een week? Wat maakt dat nou uit? Ik heb geen geld. Ik heb niet eens een ander pak om aan te trekken. In de kamer waar je slaapt hangen pakken genoeg. Natuurlijk! Hé, hey, waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Nee, dat kan niet. En waarom niet? De, de kleren van Richard. Jullie zijn even lang. Hetzelfde postuur. Als ze dan blijven hangen, dan komt er toch maar de mot in. Nee, nee, nee. Echt niet. We zullen zien. Komt tijd, komt raad. Jij mag zo lang blijven als je wil. Dat weet ik. Ik ben u ook erg dankbaar, maar... Je mag ons, toch? Ja, natuurlijk. Waarom wil jij dan hals over kop naar Londen... en een gezellig huis ruilen voor onzekerheid? Ik moet de kost verdienen, mevrouw Stiel. Maar hebben wij het met z'n drieën dan niet fijn met elkaar? Zeker, zeker. Nou dan, nou dan. Het is de eerste keer dat jij je ergens thuis voelt. Waar of niet? dat jij je op je gemak voelt. Behagelijk. Dat heb ik gemerkt. Waarom zou je dat allemaal weggooien, Peter? Je bent een beetje in de war, hè? Niet voor zover ik weet. Omdat iemand jou aanbiedt waar jij altijd het meest naar verlangt hebt. Een thuis. En op zo'n ogenblik als eindelijk een droom werkelijkheid wordt. Weet je niet wat je ermee aan moet? Je was er niet op voorbereid. Peter, ik kan aan je gezicht zien dat ik gelijk heb. Denk er eens over na, Peter nergens voor nodig om je te haasten je bent hier welkom zolang je wilt. ga weg verdomme wat zegt u? Wat heb je, Arthur? Een wesp. Ga weg, ga weg. Maar als jij niet zo met je armen slaat, steekt hij je niet. Nog eentje. Waar? Bij uw been. Oh ja, kijk, Arthur. De beesten. hè? laat hem we maar weggaan. Pas op, Peter. Dan zit hij achter jou aan. Er moet hier een nest in de buurt zijn. Kijk, kijk, kijk, kijk uit waar je loopt, Peter. Hoezo? Hij, hij bedoelt de boterhammen. Dat, dat de verdomde beest moet mij hebben. Je staat erop. Oh, ga weg. Kijk uit. Oh jee. Je hebt op de, de boterhammen al getrapt. Het spijt me. Oh, het hindert niet. Die dan let op. Dan komt hij weer aan. nou op met lachen. Help nou liever. Het gesprek is stap. Het spijt me, Ah, oh, oh, Ik ben gestoken. Ik ben gestoken. Oh, verdomme kreng. Mevrouw Stiel, Kijk, die is dood. Vader. Ik dacht dat u sliep. Ik heb even geslapen. Meneer Stiel slaapt vast. Arthur kan overal slapen. Hoe laat is het? Bijna zes uur. Dat dacht ik al. Het wordt kil. Er komen wolken opzetten. Ja. Een heerlijke dag is voorbij. Ja. En dan ga jij weg en dan zijn de dagen weer grauw. Nee. Jawel, grauw. Wij zijn erg op je gesteld, Arthur en ik. Ja, dat weet ik. Ga niet weg, Peter. Nog niet. Arthur en ik waren in het begin niet zeker... Waarvan niet? Van jou. Oh. Dat kon u ook niet zijn. Iemand die je totaal niet kent. Die zomaar in je huis... Ja, ja. precies. Geen paniek, zeiden we tegen elkaar. Eerst maar eens even afwachten. Hoezo? Afwachten. Nou, of de redenen die jij voor je bezoek opgaf klopten? U geloofde me dus niet. Hoe konden we er zeker van zijn? Maar vanmiddag, jouw besluit om weg te gaan, heeft ons ervan overtuigd dat we er goed aan gedaan hebben om af te wachten. Om niet te vroeg te oordelen. Nou weten we dat je eerlijk bent. Ik heb de proef doorstaan, bedoelt u? Proef? betreft mijn geloofwaardigheid. Oh, nee. Nee, dan begrijp je me verkeerd. Zo bedoel ik het helemaal niet. Zo klonk het toch wel. Dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Mijn schuld. Ik had niks moeten zeggen. Ik had het voor me moeten houden. Ik heb je pijn gedaan. Ik zie het aan je. Het spijt me. Geef niet. Ben je niet boos? Nee. Echt niet? Echt niet. Blijf je dan nou bij ons... Het is wel verleidelijk. Het zou zoveel voor ons betekenen. Ik kan alleen blijven als er geen enkele verdenking op me rust. Om het zomaar eens uit te drukken. Geen enkele. Ik zou me niet thuis voelen, niet echt thuis, als u me niet vertrouwde. U en uw man. Dat spreekt vanzelf. Anders zou ik het echt niet kunnen. Dat begrijp ik. Goed. Dan blijf ik. Als het u gelukkig maakt. Oh, het maakt ons gelukkig, Peter. Het maakt ons ontzettend gelukkig. Lieve, lieve, Peter. Bijal! In de keuken! Hallo, liefje. Hallo, Arthur. Mm -hmm. Je bent laat vanavond. Ja, het spijt me schat. Vergadering op het departement, zoals altijd, woensdag, liep het uit. We kunnen zo aan tafel. Waar is Peter? Binnen, ga maar vast. Ik ben zo klaar. Hallo, Peter. Hallo. Uw vrouw maakt zich al ongerust over of... u. Ja, ze maakt zich gewoon ongerust. Ik had een lange vervelende vergadering. Ik heb soms het gevoel dat ik niets anders doe dan vergaderen. En over of voor niets. Ik slaap erbij in. Wat heb jij gedaan vandaag? Oh, niets bijzonders. Door het park gewandeld. Plaatje gedraaid. Ja, niet gek. Jij glas wijn? Graag. Nog vijf jaar. En acht dagen op de kop af. Huh? Tot ik gepensioneerd word. Ja, ik verheug me er echt op. Ik had nooit gedacht, maar de laatste tijd... begin ik er zin in te krijgen. Ja, ja. Lekker niksen. Ja. Wat in de tuin doen. En mijn zoon helpen zijn leven op te bouwen. Nou. Op uw pensionering dan. Cheers. Nu ik het zo over mijn... Toekomst moet jij me ook eens vertellen ja, hoe jij je toekomst voorstelt. Oh, dat uh, weet ik niet. Dat denk ik haast nooit over. Nou, zijn wij nou gelukkige mensen? Ja, toch? Kijk, jij bent jong genoeg om je geen zorgen over de toekomst te maken... en ik ben oud genoeg om er lak aan te hebben. Maar toch zul jij zo langzamerhand tot de beslissing moeten komen. Dat zal wel. Het mag wel in zijn om je zomaar te laten voordrijven. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb niet het gevoel dat ik me laat voordrijven. Nee, nee, tuurlijk niet. Ik denk wel eens aan maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk? Ja. Zou ik je mee kunnen helpen? Oh ja? Ik werk bij Binnenlandse Zaken, maar ik heb natuurlijk ook connecties op andere departementen. Oh. Je wordt er niet rijk van, van maatschappelijk werk. Nee, dat niet. Het is wel dankbaar werk, bevredigend. Dat dacht ik ook. Maar als je het serieus van plan bent, dan wil ik wel eens voor jou uitkijken. Als je het tenminste goed vindt. Uh, ja, graag. Hé, hey, dat overhemd van jou komt mij bekend voor... Het lag bovenin in een laag. Zit het goed? Jawel. Uw vrouw stond erop. Tuurlijk. Ik zou niet weten wie het anders moest dragen. <laughs> Meneer Stiel? Ja, Peter? Ik... Uh... Ik wou u zeggen... Wat wou je zeggen? Um, hoe dankbaar ik ben. Dat is alles. Niet meer dan ouderlijke plichten. Het gaat ons alleen om jouw best, Wilf. Net als bij Richard. Ja, maar hij... Ja, zie je, dat is het hem. Men weet nooit wat er in de ander omgaat. Nee. De enige privacy die ons gebleven is... Onze gedachten. Nog een glas wijn? Nee, dank u. Waar blijft Peron nou? Oh, misschien kan ik haar helpen. Ik uh, ga nee, even kijken. Nee, nee, blijf zitten. Ze zal zo wel komen. Ik wil toch met jou praten. Ik had je iets willen vragen. Al een paar dagen. Ja? Om je de waarheid te zeggen, ik ben er bang voor. Bang? Waarvoor? Voor het antwoord. En de vraag is, nu wij elkaar beter kennen, kun je eerlijk zijn. Je kunt me de waarheid vertellen. Ik zal niets aan mijn vrouw zeggen. Begrijp je? Hm. De waarheid. Ik, ik, ik begrijp u niet. Richard, leeft hij nog? Leeft hij? Daar ben ik dan eindelijk. Aan tafel. Peter? Ja, mevrouw Stiel. Mag ik binnenkomen? Komt u maar. Ben je zo ver? Ik ben net klaar. Laat me eens bekijken. Draai eens om. Heel goed. Keurig. Blijf even zo staan. Arthur. Acht Arthur, Acht kom eens boven. Hij heeft het aan. Arthur zal zijn ogen niet geloven. Als twee druppels water. Als twee druppels water. Die broek zit als gegoten. Draai eens om. Ja hoor, van achter ook. Perfect. Het jasje sluit goed. Zit het makkelijk? Jawel. Alsof het voor je gemaakt is. Daar heb je artje. Wat zeg je ervan? Laat eens kijken. Ah, prima. Ziet hij er niet geweldig uit? Zijn die Broeks bij mij niet een tikje te lang? Nee, voor helemaal niet. Jij, Peter? Nee. M misschien niet als hij er andere schoenen bij aan heeft? Andere schoenen? Ja, die je nu aan hebt, kun je er niet mee dragen. Ik zal eens in de kast kijken. Daar staan een paar zwarte berrel, die zijn netjes. Ik hou niet van zwarte schoenen. Ja, maar je kunt geen bruine schoenen bij een donkergrijs pak dragen, Peter. Vind je wel? Nee, misschien niet. Bedoel je deze, Arthur? Ja. Trek die maar eens aan, Peter. Dan kunnen we het geheel beter zien. Ga op het bed zitten. Ik heb de vetels al voor je losgemaakt. Nauwelijks gedragen, die schoenen. Er gaat toch niets boven een keurig donkergrijs pak, wit overhem, blauwe das en zwarte schoenen. Vind je ook niet, Berro? No. Klassieke eenvoud. Staat iedere man goed, jong en oud. Wat doe je er lang over, Peter? Wat is er nou? Die schoenen, ze zijn me iets te klein. Te klein? Dat kan niet. Een dikkeltje? Nee, liever. Laat mij eens proberen. Oh, u doet me pijn. Oh, dat spijt me. Nee, ik geloof niet dat ze te klein zijn. Jij, Berro? Maat veertig. Ik heb maat 41. Je hebt nooit maat 41 gehad? Nee, nooit. Het is de nieuwigheid. Je moet ze even gedragen hebben, dan passen ze precies. Kom, Peter, trek ze maar aan. Ja. Het gaat echt niet. Probeer het dan toch, Peter. Vooruit, Peter. Zo. Zie je wel? Ziet hij er niet keurig uit? Een knappe verschijning. Precies als... Hè? Als toen ik een jongeman was, wou ik zeggen. Ja, ja... Ja, inderdaad, er is een bepaalde gelijkenis. Heb je al in de spiegel gekeken, Peter? Pardon. Kijk eens in de spiegel. Ja, Peter, kijk eens in de spiegel. Wat vind je ervan? Ja. Wat ja? Ja, keurig. Dank u wel. Nou, dan ga ik weer naar beneden. Je das zit scheef. Zo, kom eens hier. zo zit hij beter. En je moet je haar laten knippen, dat wordt veel te lang. Zwaardig. En Peter, hoe voel je je nou? Hoe ik me voel? Ja, bekijk jij jezelf maar eens. Voel jij je niet heel anders? Ja, jazeker. Natuurlijk. Ga je mee naar beneden? Ik kom zo. Moet je er nog iets doen? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik wou alleen even... Arthur, wacht op ons. Eén nou, minuutje. Gaat u maar vast. Goed. Ik heb een zalige verjaardagstaart voor je gebakken. Met crème kleurige glazuur en met blauwe kaarsjes erop. En dan er zijn slaatjes en aardbeien met slagroom. Het wordt een geweldig feest. Wij met ons drietjes. En we hebben een prachtig cadeau voor je. En ik verklap niet wat. Beheers jij je nieuwsgierigheid maar. Ik zeg niks. En maak je geen zorgen over die schoenen, hè? Het is alleen een kwestie van inlopen, dat zul je zien. Blijf je niet te lang boven, lieve Peter? <lacht> Oh, mijn God. Ik, ik moet weg. Ik moet er vandoor. Mijn koffer. Eerst de pak uittrekken. Die verdomde schoenen. Mijn kleren, mijn eigen kleren aan. Oh, lieve, lieve God, alsjeblieft, help me om hier weg te komen. Ze zijn krankzinnig. Ik begrijp nu waarom Richard... Oh, Richard... Oh Richard, vergeef me alsjeblieft. Ze weten het. Dat is het. Laatst voor tafel vroeg hij me. Ze weten het. Oh God, help me alsjeblieft. Zeg me wat ik moet doen. Ik, ik moet kalm blijven. Koffer pakken. En dan de trap af. Zonder dat ze het merken. Gauw, gauw. Nu zo stil als ik kan. Ze hebben de deur op slot gedaan. Mijn god! Ze hebben de deur op slot gedaan. Maak open de deur! Doe die deur open, alsjeblieft! <lacht> Maak die deur open! Maak open! Peter? Wat is er? Jullie hebben de deur op slot gedaan. Wat? Ik kom er niet uit. Die deur was niet op slot. Wel waar, u hebt hem op slot gedaan. Natuurlijk heb ik hem niet op slot gedaan. Ik kom er niet uit. Waarom zou ik in vredesnaam die deur op slot doen? Om me hier te houden, in dit huis. Peter. Zo is het, om een gevangene van me te maken. Net zoals jullie van Richard hebben gemaakt. Richard? ja. Richard? Ja, uw eigen... Wie uw... is Richard? Uw eigen zoon. Waarom heb je nou die vuile spijkerbroek weer aangetrokken? Vooruit, wees een lieve jongen en trek dat pak weer aan. Het is beslotverrekening je verjaardag. Ik zal je vader vragen om eens naar die deur te kijken. Die klemt af en toe. We hebben er wel vaker last mee. Waarom heb je je nou verkleed? Je koffer gepakt. Wat is er aan de hand? Hij heeft zijn oude spijkerbroek weer aangetrokken... En zijn koffer gepakt. Moet je ergens heen, Peter? Wel, nee. Hij moet nergens heen. Is het wel schat? We zien je beneden, hè? Over vijf minuutjes. Niet langer dan vijf minuutjes, hoor je? Anders komen we je halen. En je wilt toch niet dat de thee koud wordt, hè? De thee wordt koud. Ja. Hij zal zo wel komen. Niet paniekerig worden. Ik ben niet paniekerig, Arthur. Je beeft. Een beetje. Van de spanning. Die laatste veertien dagen. Natuurlijk. Maar we hebben hem nu of wel hem graag hebben willen. Perl. Hij kan er nu niet meer onderuit. Nee. Het duurt niet lang meer. Of we weten de waarheid. Ja. Ben je daar bang voor? Ja. Ik weet het. De waarheid over onze zoon te weten komen betekent misschien... Dat we de waarheid over onszelf onder ogen moeten zien? Dan heeft het zo moeten zijn. In ieder geval, we kunnen er niets meer aan veranderen. Richard is weg, maar... Peter is hier. Hier, Perl. Hij komt eraan. Ah, Peter. Kom zitten, jongen. Ja, daar, Peter. Aan het hoofd van de tafel. Ziet de tafel er niet prachtig uit... Ja, ja. En alles ter ere van jou. Wat zeg je van die taart? Is die niet schitterend? Ja, ja, ja. Een mooie taart. Ga er zitten, jongen. Daar aan het hoofd. Het is jouw dag. Jouw verjaardag. Salades, ham, broodjes, boter. nee maar. Dank u wel. Wat staat het pak hem goed, hè, Arthur? U, u zaagt er zo over door. Werkelijk? Oh, dat spijt me. Je hebt geen kreeftensalade genomen, Peter. Laat mij je even... Niet te veel. Wel... Oh, dat is zo, Arthur. Die deur klemt weer. Welke deur? Van Peters kamer. Hij kon er niet uit. Hij was er helemaal van overstuur. Ik zal straks even kijken. Nog wat salade, Peter? Nee, nee, nee. Dank u. Uh, ik weet dat ik er niet over zou moeten beginnen. Ik bedoel, op dit ogenblik, terwijl u me tracteert. Als je weet dat je er niet over moet beginnen, waar het dan ook over gaat... Waarom begin je dan dan over? Ja. <laughs> nou ja, ik, ik, ik wil niet ondankbaar lijken, maar... Ik moet morgen vertrekken. Daarom heb ik mijn koffer gepakt. Ik moet nu eindelijk weg. Ik kan uw gastvrijheid niet langer aannemen. Dat is niet juist. Het is... Het is immoreel. Daarom heb ik dit besluit genomen. Mijn tijd hier is om. Ik moet weg. Morgen. Daar zullen we dan morgen... Nee, nee, praten. nee, nee, meneer Stiel, ik wil dat we het nu afspreken. We praten er morgen over. Nu niet. Dit is je verjaardagsfeest. ik, ik wou alleen... Dit is inderdaad niet het moment om over weggaan te praten, Peter. Kom, wel. We mogen hem niet langer in spanning laten, vind je wel? Nu al? Waarom niet? Waar gaat het over? De verjaardagsverrassing voor je. Nee, nee. Ik. Euh, nee, nee, nee. Liever niet. Waar zijn verjaardagen anders voor dan om cadeautjes te krijgen? Ja? U hebt me al zoveel gegeven. Doe niet zo mal. Wacht nou maar af wat Arthur je te vertellen heeft. Het is het meest ongebruikelijke cadeau dat iemand je kan geven. Vooruit, Arthur. Nou dan. Luister je, Peter? Ja? Berl en ik hebben er lang over nagedacht. Een gouden horloge, nee, zeiden we tegen elkaar. Dat kan iedereen krijgen. Kleren, platen, die zijn allemaal boven. Dat is ook niets bijzonders. En daarom besloten we tenslotte helemaal niets voor je te kopen. <lacht> <lacht> Heb je het gehoord, Peter? Ja. We hebben niets voor jou gekocht. <lacht> ja, ja. Ja. U hebt geen cadeau voor me. Ik begrijp het. Hij zegt dat hij het begrijpt bij wat. Nee, Peter, je begrijpt er helemaal niets van. Wij zijn namelijk tot de conclusie gekomen, mijn jongen... dat er maar één ding is wat jij nodig hebt. Brood nodig, mag ik wel zeggen. En iets wat je niet in een winkel kunt kopen. Ja, ja, ja. Kun je ja, rijden ja. wat het is? Ja, uh, nou, nee, nee, ik, uh... Laat hem niet langer in spanning. Arthur? Ons cadeau voor jou, Peter... Is heel eenvoudig. Het is dit. Dit. Dit allemaal. Hij snapt het niet. Ons huis. Dat geven we je. Ons huis. Het spijt me, maar... Die kamer daarboven is nu officieel van jou. Van nu af aan wordt ons huis jouw huis. Oh. Is het geen zalig idee? Ja, ja, ja. Nou, dan is het dan voor elkaar. Ik, ik, ik weet niet wat ik zeggen moet. Nee? Nee. Ik dacht anders dat je daarvoor gekomen was. Wat? Voor dit huis. Een ouderlijk huis. Daar kwam je toch eigenlijk voor? Nee, u begrijpt het niet. We begrijpen het niet? Oh, ik geloof dat we het heel goed begrijpen. Waar ben je dan anders voor gekomen? Verhaal me dat eens. Om over uw zoon te vertellen, zoals hij me heeft gevraagd. Maar er is één ding dat je ons niet verteld hebt. Alles wat ik gezegd heb is waar. Ik zweer het, werkelijk. Maar Richard is hier niet om het tegendeel te bewijzen, wel? Ik kan nu beter weggaan. <hums> Ga zitten. Het heeft geen zin om te blijven als u me niet gelooft. Ga zitten. Wij willen weten hoe hij gestorven is. Hoe Richard stierf. God, u weet het. U weet het. Ja, wij weten het. Een ongeluk. Een ongeluk? Wat voor ongeluk? Een idioot stom ongeluk. Oh, God, ik, ik, ik had hier niet moeten komen. Maar ik, ik moest u leren kennen. Weet u, ik voelde me zo eenzaam toen hij weg was. En zoals Richard over u gesproken had. Hoe u alles voor hem deed. Alles voor hem kocht wat hij nodig had. Hoe u hem als uw bezit beschouwde. Bezit? Ja. We hielden van hem. We beschouwden hem niet als ons bezit. Uw liefde was dodelijk. Ze maakten hem kapot. Vrat hem op. U vrat hem op zoals sommige beesten het mannetje opvreten naar de paarden. in. het walgelijk. Zo beschreef hij het, niet ik. Zo beschreef Richard, uw zoon, de manier waarop u met hem omging. Richard heeft dat nooit zo gevoeld. Hij haatte u. Hij haatte u allebei. Om wat u voor hem had gedaan. Om wat u had, hem had aangedaan. Omdat u hem net zo lang kneedt tot hij precies op u leek. Dat is niet waar. Toen hij het me vertelde, begreep ik het niet. Ik kon het me niet voorstellen dat liefde een mens kan vermoorden. Ik dacht, als iemand maar op die manier van mij hield... ...iemand die me nodig heeft, die niet zonder me kan... ...het was, het was, het was onbegrijpelijk voor me dat je een dergelijke liefde weg kon gooien. En toch, voor Richard was dat de enige manier om te blijven leven... En nu begrijp ik waarom... Het waren de drugs en de drank die hem vermoord hebben. Of niet soms? Nee. Alles wat jij erbij haalt. Nee, dus nee. Ik, ik wou dat het waar was. Was het maar waar. Ik ben het geweest. Wat bedoel je? Het was mijn schuld. Wil jij daarmee zeggen dat jij hem gedood hebt? Ja. Jij? Jij hebt hem vermoord. We hadden veel gedronken. Ik weet niet waarom. Misschien was er geen bepaalde reden. Misschien voelden we ons allebei niet goed, gedeprimeerd. Ik kan het me niet zo goed herinneren. In ieder geval waren we dronken. Zo dronken dat we niet meer verantwoordelijk waren, begrijpt u, voor, voor, wat, voor wat we deden. En toen... Het gaat door. Er stond een wagen geparkeerd voor ons huis, een kleine sportwagen, erg uh, snel. Het raam was open, de sleutel zat in het contact en de voordeur van het huis stond open. Ik denk dat, dat die man net weg wilde rijden, maar... Nou ja, van Richard en ik reden ermee weg. Joyriding. Kilometers ver naar buiten. Hoe ik het klaar heb gespeeld zonder direct ergens tegenaan te rijden, dat weet ik niet, maar... Het was een kwestie van tijd. Ik reed, een smalle weg met veel bochten, en nam een bocht met een te hoge snelheid en kwam in de berm terecht... Met mij was er niets aan de hand, maar... Ga door, verdomme. Richard. Ja? Hij was ja. met zijn hoofd door de voorruit gevlogen. Oh, God. De ruit was een gruzelementen, Rood van het bloed. De motor liep nog. Ik reed verder. Je reed verder? Nachtmerries heb ik ervan gehad. Ik reed een kilometer of twee naar een meertje dat ik kende. Een mooi plekje waar we zondags wel eens heen gingen. Ik reed over het gras naar de oever. Ik stopte de wagen bij het water. Ik vond een eind touw in de achterbak. Ik bond hem vast aan het stuurwiel, zodat hij niet zou gaan drijven. Toen pas zag ik de wond. Alsjeblieft. Ik, ik kan niet meer. Alsjeblieft. Laat hem uitspreken. Alsjeblieft, Arthur. Alsjeblieft. Ga door. Toen ik hem had vastgebonden, duwde ik de wagen het water in. Daarna liep ik naar huis. Mijn overhemd zat vol bloed. Het begon te regenen en op een merkwaardige manier had ik het gevoel dat ik schoongewassen werd. Ik begon te hollen, steeds harder, harder, harder. Ik voelde me aldoor lichter, als in een roes. Thuis trok ik al mijn kleren uit en verbandde ze. Toen ging ik naakt op de vloer liggen. Ik, ik dacht dat ik pijn zou gaan voelen, dat ik gestraft zou worden, maar... alles bleef rustig, net als iedere dag. Ik hoorde de krantenjongen, de melkboer. Er was niets veranderd. Ik sliep in. Ik heb de klok rondgeslapen. Toen ik wakker werd, keek ik Richard's dingen na. En ik vond een foto van u. Gescheurd en verkreukeld. Misschien was Richard vergeten dat hij hem had. En achterop stond dit adres. Het is het enige wat ik heb bewaard. En de rest heb ik verbrand of begraven. Maar die foto... U zag er zo vriendelijk uit. Zo vol begrip... ...ouders zoals ik me ze altijd gewenst heb. Toen besloot ik om u op te gaan zoeken. Jij hebt een deel van ons leven weggenomen. Denk niet dat ik dat niet weet. Ik weet het. Jij bent hier naartoe gekomen om je geweten te ontlasten. Door net te doen of Richard nog leeft en hem zwart bij ons te maken. Als ik kon boeten. Ik heb alles voor over. Alles. Ik ben bijna doodgegaan toen ik de jongen ter wereld bracht... Door die moeilijke geboorte kon ik geen kinderen meer krijgen. Hij was van ons. Van ons? Jij hebt hem ons afgenomen. Jullie hadden hem al verloren. Dat is niet waar. O, ik wil alles doen om het goed te maken. Ja, jij zult het goed maken. Jij zult ons teruggeven wat je ons hebt afgenomen. Daar zijn Berl en ik het al lang over eens. Het is zinloos om jou in een cel te laten zitten, terwijl wij hier in onze cel zitten. Wat beheers je? Hou op met het snotteren. Zo, dat is beter. Beryl? Ja, Arthur? Steek de kaarsen op de taart aan, wil je? Ja. Ik, ik kan niet. Er staan 21 kaarsen op die taart. Dit is een verjaardagsfeestje. Jouw verjaardagsfeest. En ons geschenk aan jou is dit huis en die kamer. En jij zult als een zoon voor ons zijn. En wij zullen als ouders nee. voor jou nee, zijn. Nee, nee. En welke schuld wij nee. dan ook op ons hebben gelaten, wij drieën tegenover Richard, die schuld zullen we samen dragen. Jij en wij. De kaarsenbel. Kijk dan naar. Drie. Vier. Vijf... Zes... Zeven... Goed zo, bel Kijk naar de vlammetjes. Ze verlichten de hele tafel. Ik merk nu pas hoe donker het was. Dertien... Veertien... 15. En je zult niet proberen om weg te lopen, hè, mijn jongen? Want... Nou ja... Hoe wil je de politie, als ze je te pak krijgen... zeggen dat... dat je Richard iemand opzet vermoord hebt... Net heb gedaan alsof het een ongeluk was. Om zijn plaats bij ons in te nemen. Om zijn erfenis te stelen. Door ons vertrouwen te winnen. Onze sympathie. Huh? Nee. Het is veiliger voor jou om hier te blijven. Onze geheimen te delen. 19, 20, 21. Zo. Dank je wel. Nou, sta op Peter. Kom dicht bij de tafel. Dichterbij. Nog dichterbij. Zo is het goed. Blaas ze nu uit, Peter. De kaarsen. Blaas ze uit. Jullie zijn krankzinnig. Blaas ze uit. Ik, ik, ik kan, ik kan niet. Blaas ze uit. Zo ben je een lieve jongen. Hij is een lieve jongen, hè Perro? Zal ik de taart nu aansnijden, Arthur? Graag. Ben je klaar? Ja, Arthur. Ik ben klaar. Goed zo. Wel gefeliciteerd. Wel gefeliciteerd. Wel gefeliciteerd. Lieve Richard. Dit was Dodelijke Liefde van Derek Hadinat. Vertaling, Marie-Sovina Tussius. Rolverdeling, Arthur, André van der Heuvel, Beryl, Kitty Jansen, Peter, Wim van der Grijn, vrachtwagenchauffeur, Paul Brandenburg. Technische realisatie, Herman van der Lely, Assistentie, Bram Hengeveld, regie, Tom van Beek.